Het weer, hier en daar wat lichte regen. Overdag blijft het bewolkt en valt ook weer plaatselijk een beetje regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Shadow of the steeple, I saw my people by the relief office. I seen my people as they stood hungry. I stood there asking, Is this land? gaan en doorgaan en doorgaan. 67 jaar is hij afgelopen jaar geworden. Maar dat neemt niet weg dat hij uh, op zijn lauwe gaat terugzetten. Integendeel, je hoort hem hier met een heel oud nummer. This Land is Your Land, een liedje uit de jaren 40... geschreven door uh, Woody Guthrie. En dan heb ik het over Neil Young. Neil Young die weer de samenwerking heeft gezocht met zijn oude band The Crazy Horse. En daarmee gaat toeren het komend jaar. Jawel, in juni zullen ze naar Amsterdam komen voor een optreden in de Ziggo En Neil Young bracht dan een album uit onder de titel Americana. En dat was nog niet genoeg, want uh, op de valreep... Van het ODA kwam ook nog een ander album van hem uit onder de titel Psychedelic Pill. Twee albums in een jaar. Dat is toch knap, hè? had nou, ik een dubbel album kunnen zijn, maar hij heeft het gewoon een tweede eeuw gedaan, Neil Young. Nou, dus. oh, goedemorgen allemaal. Het is een nacht, ging het anders bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met de jubileumuitzending. De laatste jubileumuitzending in verband met het feit dat het programma drie jaar bestaat. De afgelopen twee uitzendingen hoorde je de muziek uit 2010 en 2011. En deze laatste uitzending, de mooiste muziek uit 2012. Dus niet de vette hits, dat hebben andere radiostations de afgelopen weken uitbundig gedaan. Ik laat je de minder grote hits horen, maar daarom niet de minder fraaie muziek. Vraagmuziek muziek bijvoorbeeld van uh, Patti Smith. Afgelopen jaar ook nog om Bospop uh, het festival en weer te zien. Ze bracht een nieuw album uit en op dat album April Fool. Come, my April Fool. Come. Naam. Ze heeft een bijnaam, de zangeres die je net hoorde. The Godmother of Punk, jawel. Hoewel de muziek niet zo punky klonk. Ja, de Patti Smith en April Fool van haar album Banga. dat afgelopen jaar verscheen. Coco Jones. Coco Jones, ja, dat schrijf je helemaal op zijn Frans. Maar er is niks Frans aan. Het gaat om een Nederlandse zangeres die trouwens 10 januari in kunststof te horen is voor een goed gesprek, hier op deze zender Radio 1, maar nu hoor jij zingend Coco Jones Heartache I know a but I don't know what's going my hands start used to try to change the situation boy I don't need your approval of finish this conversation, but me myself and I for many years while well, it feels like I've wasted it. was loving the man who's now time. Provo pull the water of time and Like a man, but you're acting like a spoiled child There ain't nothing wrong as long as you connect the mature. But baby, you weren't there for me. But no, baby, you weren't there for me. denk ze ook wel live als ze volgende week donderdag te gast is... in het Radio 1-programma Kunststof. Je kan het allemaal horen hier op deze zender tussen 7 en 8 tegen die tijd. Coco Jones die hoorde met het nummer Hard En volgende week dan zal ze ook haar opwachting maken op Noorderslag. Van het debuutalbum hoorde je Hard dus. En dat debuutalbum heet No Man's Land... Vroeger donderdagochtend, hier bij de VARO op Radio 1. Dit is Santi Gold, die hoorde de keeper, de titel van het nummer. Senti White, dat is uh, de naam van de zangeres die daar achter school gaat. En de keeper was uh, een van de hitsingles van het gezelschap. Wat is dit van Harry allemaal op de achtergrond? Nou, dat nou, nou. <lacht> nou, doe ik even. Zo, hè, hè, even rustig. Ja, er stond hier nog een computer waar plotseling muziek uit kwam. Vandaar die herrie op de achtergrond. Sentigold in ieder geval. Dus met het nummer The Keeper. Ja, dat is wat. Dan hoor je ineens muziek op de achtergrond. Dan denk je, wel, waar komt dat vandaan? Dan denk je dat het uit het mengpaneel komt waar je achter zit. Maar het blijkt uit een hele andere bron te komen. Goed, uh, daarvoor had je het synthesizer uh, The Fall en, uh, of The Rye. En die bracht het nummer The Fall inderdaad. Het is Nederlandse muziek. Vroeger was hij een van de muzikanten van de groep Direct. Tim Akkerman. En Stronger Everyday is een van de songs... op zijn album van afgelopen jaar onder de titel Anno. In search of comfort in many different ways. In a life full of hope. A life that I embrace. We have a lot in common. But one thing we do not. After all these years I save the tears and turn it to some love. Won't hurt anybody, never did, never will. Love sides Thank you. Een album anno van afgelopen jaar hoorde je nummer Stronger Every Day. Van Morrison. Close enough for jazz en je hoorde de stem van Van Morrison. Vier, uh, zijn 34e album heeft hij afgeleverd de afgelopen jaar onder de titel Born to Sing. No Plan B. Van Morrison, dus. Ook al uh, de pensioengerechtigde leeftijd voorbij met zijn 67 jaar. Dit wordt Wel Young. Jaar geleden dat hij meedeed in Groot-Brittannië aan de TV-versie van uh, Pop Idol. Kan je niet van uh, iedereen zeggen dat hij, uh, als hij uit, als grote winnaar of winnaar is tevoorschijn komt uit zo'n talentenjacht, dat hij na tien jaar nog enige bekendheid heeft? Geldt wel voor Will Young, afgelopen jaar verscheen we met het nummer Losing. Myself, Will Young, dus. Die ex-ex dat is ook een band die in de gaten gehouden moet worden. Die worden alsmaar groter en groter. Hier is vanaf afgelopen jaar het nummer Chains. I was you breathing and I wish stay. You may Overzicht van artiesten die afgelopen jaar uh, behoorlijk uh, mooie muziek hebben gemaakt. Dat heb ik op alfabetische volgorde gedaan. Dus daar, dat je de XX hoorde met het uh, No Change. En trouwens, die band die komt ook naar Nederland toe komend jaar. Dat zal dan uh, nog enige tijd duren. Tegen die tijd hangen de blaadjes weer aan de bomen. 20 mei een optreden in de Heineken Music Hall. Zal dan plaatsvinden van deze band uit Londen, die XX. En na de X krijg je de Griekse Ei. Y En dan heb je te maken met uh, Ipa featuring Anomie Bell. Uh, die hebben ook een hele vrije plaats gemaakt de afgelopen jaar. Naar Amerika komen zij. Ypa featuring Anomie Bell. En dit is de mijn filmborn. Dus Jepa en Anomie Bell in Filmburn. Boy, in de Stones wat je nu gaat horen. Van een Belgische band die al jaren bestaat. Hier is Zornik. Today, I did Unable to Boy in stone Trapped inside He just arose Uit Vlaanderen, Boy in Stone, van een album Les More. dat afgelopen jaar uitkwam. En met dit uh, vrij repertoire gingen ze in Vlaanderen de theaters langs. Heel chic allemaal. Carol King, de dame die afgelopen jaar 70 jaar werd. Daar kwam een hele bijzondere album van uit... met daarop zogenaamde Legendary Demo Tapes... wat ze in het verleden ooit heeft opgenomen en ververleden... begin jaren 60 met de bedoeling dat anderen dat zouden opnemen. Onder andere met het nummer Just Once In My Life. Dat werd uiteindelijk op de plaat gezet door de Righteous Brothers. Maar haar versie is minstens zo goed. There's a lot of things I want...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 That old pot of gold Ain't so easy to find Righteous Brothers had je een heel groot orkest bij. En dat was dan uh, veel spectreproductie. Maar hier dan in alle eenvoud. Carole King. Wel meer stemmig, maar zichzelf begeleidend aan de piano. Just Once in My Life. Met de bedoeling dat uh, mannen dat op de plaats zouden zetten. Want dat heb je kunnen horen aan de tekst. Just Once in My Life, Carole King. De Righteous Brothers die dat uiteindelijk deden. Afgelopen nieuwjaarsnacht. Waar heb je naar gekeken? Naar BBC 2 rond de jaarwisseling, even na de jaarwisseling... dan heb je een keur aan artiesten voorbij zien komen bij Jules Holland. Onder andere Bobby Womack. I could try to say I'm sorry. But that won't be enough to let you know... And it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling and the clouds come. The problem. de stem van Bobby Womack, de man die ooit It's All Over Now schreef... dat beroemd werd gemaakt door de Rolling Stones. En afgelopen week, uh, afgelopen week werd bekend dat hij uh, gaat lijden aan Alzheimer. De allereerste verschijnselen daarvan heeft hij en daar baalt hij van... want hij kan zich al sommige songs niet meer herinneren die hij ooit geschreven heeft. Hier hoorde hem met een nummer dat heet Please Forgive My Heart van zijn album The Bravest Man in the Universe. En zoals ik al zei, je hebt hem in de nieuwjaarsnacht... bij BBC Two uitgebreid kunnen zien. Met zijn petje op en zijn zonnebril op. In het programma van Jules Holland. Nog één artiest die komend jaar 94 jaar zal worden. Zijn bijdrage stond op een album van Bob Dylan. Forever Young.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 May you grow up to be righteous, may you grow up to be true, may you always know the truth and see the lights surrounding you, may you always be courageous, stand upright and be strong and may you stay forever young, may you stay forever young. May your feet always be swift may you have a strong foundation when the winds of changes shift may your heart always be joyful may your song always be sung and may you stay forever young may you stay forever young may you stay forever young May you stay forever alone. Omdat Bob Dylan, dat het van Bob Dylan precies 50 jaar geleden was... dat zijn allereerste album verscheen, verscheen er ook weer een andere cd... Een cd, liever gezegd een box met een vier schijfjes... waarop de meest uiteenlopende artiesten het repertoire van Dylan zingen. En een daarvan was uh, Piet Zeger. Op dat moment 92 jaar, maar hij wordt komend jaar 94 jaar oud. Je hoort hem van hem voor, en voor Young. Dit was de nacht, ging het anders bij de vader op Radio 1. Dadelijk actualiteiten. Marcel Oost, aan de in het Radio 1-journaal. Mijn naam is Groen Koen, dus ik zou ze zeggen, een mooie dag verder. En een mooi weekend. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht en Niet Anders. De groetjes.